Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa uitvaardigen voor buitenlandse werknemers. Ze mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. Oorzaak is onder meer de strenge immigratieregels na de brexit. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen... Critici denken dat de 10.000 visums niet veel zullen helpen. Er zouden zeker 100.000 vrachtwagenchauffeurs nodig zijn om de leveringsproblemen op te lossen. De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moesten laten zien om een restaurant of kroeg binnen te gaan... is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zei de BOA-bond aan het einde van de avond. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden toen BOA's ontdekten dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren op de coronapas. Dat restaurant moest per direct sluiten. Inmiddels is het in de nacht en moeten alle horecagelegenheden volgens de coronamaatregelen dicht zijn. Hoewel de handhavers nauwelijks overlast ondervonden, waren er wel problemen met de Corona-check-app. Door meerdere dedels aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast. Vooral rond 8 uur, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. Hier en daar ontstonden lange rijen. De problemen deden zich vooral voor bij mensen die nog niet eerder een QR-code hadden aangemaakt... of hem zeker een maand niet hadden gebruikt. Feyenoord heeft in de eredivisie met 5-3 gewonnen tegen NEC. De Rotterdammers stonden een kwartier voor tijd nog achter... maar door twee doelpunten van Guus Til en één van Cyril Dessers wonnen ze alsnog. Eerder op de avond verstevigde Ajax zijn koppositie door in Amsterdam met 3-0 te winnen van Groningen. Het weer, vannacht is het droog, het koelde af naar zo'n 14 graden. Morgen bewolkt met zon, het wordt dan 20 tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Dump, dump, dump, dump,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 nachtzuster waar ben ik zonder al je zorgen? zuster haal ik de morgen? nachtzuster doe iets aan de pijn.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 Doe iets aan de Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen? Nacht zuster. <middels> Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzister, ik brand van binnen. Nachtzister, doe iets je wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzister, hal ik de morgen. Nachtzister, doe iets samen bij je. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pij. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik iets aan de pij. Oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster. Hey, oh. Nachtzuster, Nachtzuster, oh. The bang, the bang,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 Some time to find your way 6.9 is Zon, zee, Zandvoort en Zomerhits. Why don't you admit it? You can never really lie to yourself. Letterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Skip in town, dan te to Mexico. Lipstick home in the thunder, but let's roll. oh Drive right off the wall. Leave your job and she can't slide, man. Modern life was a big letdown oh, Felt like a brick in the wall Days like these, you wanna get away Close our eyes, but we're miles away Hear the sound of my heart exploding Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, daylight like Under big blue skies, desert winds. Yeah, we made headlines when you showed. And what it means to sing the world. face like these, you wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She's To be dead. we wanna get away Passion. Some passion a woman Stop. Dit is de lange, hete zomer van ZFM ZFM antwoord 106.9 FM Lately I've been I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars We'll be counting stars counting stars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 Questo Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Guarda fuori già Questo è Alzati zat in freita je vaai, zaki credente, non te renderen. Luister naar de zon.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 you mm -hmm. Man. Of abala. Nassius eh, om akura. Ambu. Wat zeg je maar dan? Bial. Spin it up. Spin it up. Spin it it up. it it up. it up. it up. it up. Spin it up. Spin up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin it up. Spin ik ben met die koelo. Ah, ben stunner, shoddy, you know. So no my daddy wat ik ben, dal, papi chulo. Ah, hey, hey, oh, oh. Ik heb een kleine chaka chaka voor die mo. Zo wat die ze gaat ah, Ik ben met 7, dat is boogie voor de win. Ah, Alle ah, eentje strak, maar ik ga niet naar de gym. Ah, ah, my pussy boy is zo koeftak, top me ning. En daarom niet hem opzien, nou nou pussy in mijn kring. Touchdown. Touchdown. Ik ga naar de Jule, that's another een down. Wat zou die moeten brr brr? Moskou, baby, so fuck a lockdown, a lockdown. M'n gwa so en keep kinky bakka dat, m'n jongens auto in de auto bakka dat. All my way, pp, pd, blaas de link, wokers, wuit die shirt strak, bakka Oi, Oei, ze loopt langs met een zware toy, ze willen big man, ze wil niks van een skinny boy. Big buff, ben gemaakt voor big jobs, kan die ding, play laten landen in het schip. Zippen jij niet op een maandag, ik kan niet stressen om mijn goofy, maar die laat ik trek mijn aandacht, So a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm a waha. I'm I'm a waha. I'm a waha. I'm a I'm a baby I'm a So I'm a waha. I'm a waha. I'm a I'm a I'm a The mama of the mama, bebecita be met blacas pejenni. Yo pa manak chafa kelist, esta mele, yo se una puta mala se vos meri. Jerry Jerry, chaka chaka chaka. Pereando, machucando, tamo gozando, fumando, hangueando, tenemos tanto. Chavo, andamo, colopalo, fotipalo, mmm, huevos cocotazos. Jeroli on the post, maik ben el presidente. Ak yo, sammy ya, ik big perr do de henni, do so hot, i ben de fa for the spot, i zemagaso, no me toli so fam. Ik heb geen S op m'n chest, bellen S in m'n whip Kartje, ik plang ik zie niks Na Nada Ze zet me in de hoek, net de kids En nu zijn m'n ballen blauw met de krip Tjaka dala, dala, ben een grote veer La gaan naar de maan, je moet keer hoe Kom maar wat draaien, moet je je in die mooie sleer Je moet hangen tot baan, we zijn weer voor een scram Fear of missing out, heb een dada baby Zwaaien oorzies aan die head, eh, hoe ah Jullie shit gaat fout, dat wat raar gespeeld Vlaaien lijk op al aan die jammer en die eh ik ben hier, ben hier, ben hier, maar op een bossie, maar Pepe, twee gang, Dit is een collecte, dat me tot een Ik op een maandag Ik kan niet stressen, maar ik ben matilada, maar ik laat dat Digga, ik kan trek mijn aandacht. Chocolata, body, fire, mama, wawa Schatje bij mij nummer uno Ik ben een met die kulo Ben een ston, een know Ik daddy, wat ik ben door papi, chulo Chaka fodi mo. Eeeh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Baby, don't